Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van vijf uur. Manik Zampersen met het NOS-journaal. De topman van vliegtuigbouwer Boeing is ontslagen. Dennis Muhlenberg is weggestuurd vanwege de crisis rond de 737 Max-vliegtuigen. Twee van die toestellen storten kort na elkaar neer door softwarefouten. De vliegtuigen worden sinds die tijd aan de grond gehouden. Dat zou Boeing ruim 9 miljard dollar hebben gekost... Met het vertrek van de topman wil het bedrijf het vertrouwen van klanten en passagiers terugwinnen. De koers van het aandeel Boeing steeg bij de opening van de Amerikaanse beurs met ruim 3 Een Nederlandse man moet in België via de cel in... voor mishandeling van zijn stiefzoontje van twee. Het kind liep een hersenbloeding op en was anderhalve week in levensgevaar. De man bracht het kind deze zomer naar een ziekenhuis in België. Hij beweerde dat het kind was gevallen in de douche. Maar volgens de arts was dat niet mogelijk. Ook was het jongetje al drie keer eerder naar het ziekenhuis gebracht. De man moet het kind ook een schadevergoeding betalen. De politie in Eindhoven is op zoek naar een groep jonge jongens... die vorige week een man zou hebben mishandeld. Hij werd geschopt en geslagen. Volgens hem gebeurde dat omdat hij homo is. Hij zegt dat de jongens vroegen of hij homo was... en toen hij dat bevestigde werd hij eerst bespuugd en later mishandeld. Volgens de politie zijn twee van de jongens ongeveer 12 tot 14 jaar... De Russische president Poetin heeft een spoorbrug van Rusland naar de Krim geopend. Hij nam zelf plaats in de locomotief voor de eerste officiële meters over de ruim 18 kilometer lange brug. Tot 2014 hoorde de Krim bij Oekraïne. Een jaar na de annexatie begon Rusland met de aanleg van de brug naar het Schiereiland. President Poetin zei bij de opening dat hij hoopt dat de handel en het toerisme door de spoorbrug worden gestimuleerd.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 GFM. Ho, ho, ho. Dit is Kerst met ZFM. Ho, ho, ho. Dying, for the love that we hate.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 Slingers nodig. Voor een, uh, voor een feestje gisteren. ze laten er ook niet tussen, hè? Ik heb een keer was te wachten en hebben ze zoiets van... Uh, zoek het uit. ik eerst. Nou, terwijl je ervoor staat, hè, bij wijze van spreken. Ach, ach, ach. Het was weer een groot drama. En ik lig er zo al daar. Dus ik weet niet hoe je aanbeleefde ze waren afgelopen zaterdag. Omdat je mee bent geweest. Ik was er zelf gelukkig niet bij. Nee. 5-star, de DJ Rock, de uh, DJ Hard Rock Remix, Let Me Be the One. Een King of Tomorrow, Another Day. Vandaag een beetje de favoriete van de bruin. En natuurlijk ook de favoriete van jou. Inderdaad, we nemen de lijstjes nog even door die op, uh, die op het forum staan. En ik heb ook nog een muziek van Grant Nelson, Donna Allen, Crystal Clear, Live Your Life, nog. Kashif en Nikki, So In Love With You. die plaats heb ik gestemd in de top 200. Ze zijn nog volop, uh, volop lijstjes, we zijn er bezig. Jawel. ja ook, maar 30 december. Dan beginnen we morgens om een uur of negen met Delijst lezen. We hebben het over 200 fantastische klassiekers. natuurlijk. Ik heb het gezien, jongens. Lekker ingevuld ook. Hoor. Ja, lekker. Lekker bezig geweest. En zo hoorde het natuurlijk ook. Dus kun je nog verzoeken op andere dingen, Dance Radio Amsterdam via Facebook. En anders gewoon dansradio.in. Maar dat vind je natuurlijk wel. Ik heb de remix hier van DJS. In the party man Croatia, Jenny Burden and the Bad Habits. To take up time with love I'd gladly wait forever for you But in the middle of the night I know something ain't right We've got something special, girl Let's give it a try De Volksmann van de Boeing, vertrekt na crisisjaar vanwege de maxproblemen met de 737. het ja. naar de Functies op je, je toestel te hebben. Dat schijnt ook heel normaal te zijn. Een onderzoek bevestigt beschadigde enkelband Harry na duel met Verhoeven. En dan uh, willen ze het anders gaan doen, geloof ik. Willen ze eerst uh, iemand anders. Ja, ja, Was dat niet zo? Ja, hè? Ze willen eerst iemand anders, een uh, Belgische marokkaan. Wil ze eerst uh, tegen. Doe dit zo? Ja, inderdaad. Tegen die Belgische. Willen ze eerst uh, iemand anders. laten vechten. En dan pas. Uh, ja, wil verhoeven tegen Ben Sadiq. Daarna derde duel met Harry. Dus, het was... Ja, het Het voelde een beetje tegenvallen, joh. Echt, hè? Het was een beetje jammer weer, ja. Voorpartijen waren geweldig. Ik dacht echt, Harry, die staat aan de winnende hand. Die gaat winnen, ja, echt waar. Dan opeens gebeurde dat. Maar hij stelde zich wel goed gaan, als Dat moet ik er wel bij zeggen. Ik Kerstvakantie 2019 op naar 2020 met de lekkerste muziek natuurlijk. Slag naar Crystal Clear, Kashif en Nikki en stap en So in Love. Maar eerst Loot Ventors hier bij Dance Radio. love me. You are my shining star, my guiding light, my love fantasy. There's not a minute hour, one day or night that I don't love you. You're at the top of my list cause I'm always thinking of you. I still remember in the days when I was scared to touch you. How I spend my day dreaming, planning how to say I love you. You must have known that I feel Deep enough to swim in That's when you opened up your heart And you told me to come Never too much, never too much, never too much Walked up today, looked at your picture Just to get me started I called you up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 Stay. Stay can't change the way we feel. No, what we have is more than they'll ever know. 'Cause what we have is so oh, so real. All right. right, right, right, right. I'd be a fool if I ever let you Plaatje. Deze keer door de Bookie Bronx Addis. Goedemix, deze plaat. Vandaag, uh, ja, 23 december. En eigenlijk een beetje meer de plaatje voor mezelf. Dat ik denk van, nou ja, heel jaren de platen hebben jullie gedraaid. Deze keer mijn favoriete platen. Dus dan kom ik uit door een plaat op de jaren negentig. Zat ik bij uh, Park, Sanford Radio. Waar de kanaal nog bij Ja, de aankomende Formule 1, uh, 1, 2, 3 mei, als ik me niet vergis. 2020 natuurlijk, Subirie Park Zandvoort, al daar. En in de wintermaanden waren wij Dance Event. We hadden een man die het allemaal goed regelde daar, Edward Dekker. Een van de Counterpoint High, vond ik even. Maar allemaal oude jongens van, de, van, van, van Counterpoint, met Dance Event. Dan mocht hij toevallig ook uh, meedoen, vond ik leuk. En hij had bepaalde platen dat ik dacht van hey, hoe kom je eraan? Ja, kom je daar vanaf? maar hoe kom je daaraan? via Edward Dekker. En nou ja, dat is gewoon een waanzinnig nummer. Die plaats komt ook regelmatig voorbij in mijn programma. En toevallig vandaag weer. Ik denk, nou, het is toch kerstvakantie. Ja, toch? Ik hoop je het een beetje pricheerd. Dat je het een beetje lekker vindt. Ik heb het over Erie Gat. uit de jaren negentig. Do you believe in me? She was every day down the street flowers, she was blind. Won't you please believe 20. Show met Benny Brown, ik spreek je zo. Hello everyone, happy holidays! I say Christmas time! Enjoy this merry season! Happy holidays! Happy holidays! GFM wens jullie allemaal fijne dagen en